Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Een man en een vrouw hebben voor een rechtbank in Miami toegegeven... dat ze afgelopen juli een gestolen schilderij van Henri Matisse... hebben geprobeerd te verkopen. De twee boden het doek voor 570.000 euro aan... bij kopers in Miami Beach die undercover-agenten bleken van de FBI. Kenners schatten de werkelijke waarde op 2,3 miljoen euro...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 De evenementen zouden volgend weekend in Dokkum worden gehouden met artiesten als Jesser en de drie js De marathon van New York gaat zondag definitief door ondanks de schade die orkaan Sandy heeft aangericht, dat heeft burgemeester Bloomberg gezegd. Vooral het stadsdeel Queens en de zuidpunt van Manhattan zijn zwaar getroffen door Sandy. 500 patiënten van het Bellevue ziekenhuis worden geëvacueerd omdat het complex meer schade heeft opgelopen dan gedacht. Inwoners die waren geëvacueerd, mogen nog niet terug naar huis. Pas als de beschadigde woningen zijn geïnspecteerd... kunnen de New Yorkers terug. Het weer vannacht droogt, koelt af naar 3 tot 6 graden. Overdag eerst nog zon, in de middag regen, dan wordt het 10 graden. Vrijdag en in het weekend wisselvallig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. volle muziek is zo aan het begin van de nacht, klinkt anders. Between the Sheets, en je hoorde de stemmen van Nathan East en Chaka Khan... Opname uit 1993, en die werd gemaakt door het gezelschap Fourplay... die de stem van Shaka Khan en huurde om dit mee te zingen. Want Nathan East, die maakte ook deel uit van het gezelschap Fourplay. Hij is de bassist van het gezelschap, maar daarnaast kan hij ook een aardig toontje zingen... zoals je hem kunt horen. Verder in 4Play de aanwezigheid van Bob James. Bob James op de toetsen, de Yamaha C7 MIDI voor de kenners. Lieber Tenauer, die hoorde op de gitaar. En Harvey Mason, die zat achter het drumstel voor dit werkje. Goedenacht allemaal, welkom bij de nachthink anders het muziekprogramma van Radio 1. Met muziek van heinde en verre en muziek van de meest uiteenlopende genres. Laten we dus aan het begin die. Uh, soft R&B, jazzachtige stijl van Forplay Een man die daar ook van tijd tot tijd wel eens heeft bij aangehaakt. Dat is Larry Carlton. Larry Carlton was afgelopen dinsdag voor een optreden in Amsterdam. En afgelopen avond kon je hem vinden in Rotterdam. Dit is een hele bijzondere opname van Larry Carlton. door een technisch foefje hoor je hem... zowel op de elektrische gitaar als op de akoestische gitaar. The cat sat te maken in een compositie van een elektrische gitaar en een akoestische gitaar gedaan door Larry Carlton. En deze montage, want dat kan je zo wel noemen, die is te vinden op een nieuwe CD van Larry Carlton. Albumtitel is Four Hands and a Heart Volume 1. Wat erop duidt dat er nog meer volumes en edities mogen komen van deze bijzondere opname van Larry Carlton. Dus afgelopen avond was hij te vinden in de lantarenvenster in Rotterdam. En Barry Hay, die trad vanavond op in. Den Haag, in het Paard. Daar was hij niet met de Golden Earring... maar met een uh, andere band. The Flying V's. Called, I can't sleep you. Maar hier nog met de Golden Earring. <laughs> eigen opname bij Tink Henk. Like a bitch, slapping on my Henk. Speak to me. Hold me summer in your arms Hold me the way I like you to. You feel my cup Till it's cracking up The button that says long Says I'm not supposed to Be like a champ that's going down I'm finding to get close to you Everybody gets up Inside of our love of the rain. My heart keeps resting like a clock, yeah, yeah. I can't sleep without you. It's like a time bomb, ready to go off. Yeah, in my head and in my heart, life keeps fading in the dark. It's just like a nightmare that's coming through, baby. I can't Just ain't fair. You're sending me my corner and you're never there. I can't see without you. Muziekarchieven archieven van de VARA. Dit werd opgenomen 18 februari 1993... ...in het Radio van Henk Westbroek. Denk aan Henk op Radio 3 dus. Barry Hedus met een nieuwe band, de Flying Vies... waarmee hij vanavond een optreden heeft gegeven in het paard in Den Haag. En dat is een soort van hobbyproject. Want als je dat denkt van Barry Heders met de Flying Vies... hoe zou het dan zijn met de Golden Earing? Nou, de fans kunnen gerustgesteld worden... want de band bestaat nog steeds de Golden Earings. en die gaan de komende maanden, dat komt half jaar, op tournee door het land... Eerst de optreden van de Golden Eering zal op 7 december in de Heineken Musical zijn. En 14 december in de Rode Hal in Kerkrade. En daarna volgen nog zo'n uh, vijftiental optredens. Als ik het zo zie op de agenda. Deze band is ontzettend populair in België. Met name in Vlaanderen. Daar komen ze ook vandaan. Hier is Hoeve Fonnek. think of you, I'm not complaining. I never tried to feel, I never tried to feel Applaus erbij. Hoe kan dat dan zomaar dat applaus erbij? Nou, ze hebben namelijk een nieuwe cd gemaakt en ook een dvd. Hoe vervond With the orchestra. Live. En deze opname die hoorde die is gemaakt in de koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hoe zit het precies met hoe het gezelschap? Dat komt uit Sint Niklaas. en bestaat al zo'n 15 jaar. Inmiddels is er een wisseling aan de wacht gekomen daar waar het gaat om de zang. Er is een nieuwe zangeres sinds een paar jaar. En Hoeve Vonk heeft in 2010 een nieuw album uitgebracht... met die nieuwe zangeres. Vervolgens kwam er een ander album uit onder de titel With Orchestra... waarbij ze oude en nieuwe successen opnieuw inspeelden... maar dan met een groot orkest erbij. En dat sloeg behoorlijk aan waarbij toen het idee kwam van... nou, dan gaan we met het orkest het land in... ...dure optredens, want daar, je zit dan met zo'n uh, bakviolisten... ...een <laughs> man of dertig sterk op dat podium. En die concerten die zijn uh, nagenoeg allemaal uitverkocht... ...en daar is dan een cd van gemaakt en daar komt ook een dvd van uit. En van dat project hoorde je dan het nummer Eden... ...zoals ik zei, dat werd opgenomen in de koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hoeveel vond ik dus met uh, succes van uh, de vorige eeuw alweer Eden, zo heette dat maar dan in een nieuw jasje gestoken met dat uh, grote orkest erbij. Welkom, dit is Nachtvink de Anders. Uh, gaan we nog iets speciaals doen? Jawel, want uh, je hebt het misschien gezien op de televisie. Anita Wits hier, die namens de KRO een kaarsje opsteekt... en dat heeft te maken met het thema uh, Ode aan de doden. Toen dacht ik bij mezelf, bij de vader gaan we ook wat doen aan de Ode aan de doden. Tussen drie en half vijf. Allemaal hele belangrijke artiesten uit het verleden die niet meer onder ons zijn. De onze doden dus hierbij varen Straks tussen drie en half vijf in de nacht klinkt anders. En dit gaat puurlijk worden. Uit de wereld van de levende, je hoort haar met New World. Sweet Clementine, blueberries, dunce. Ook met een groot orkest. Uh, dit is een liedje dat voorkomt in de film Dancer in the Dagenfilm Een film die gedraaid werd onder leiding van regisseur Lars van Trier. Met Björk daarin als degene die de hoofdrol heeft. En ook verantwoordelijk was voor de muziek die daarbij te behoren is. Te horen is... Nou, laatst had ik het met iemand uh, over die film uh, waarbij ik vertelde... dat ik het wel een van de, de mooiste films vond van de, de, de afgelopen jaren. En degene waarmee ik het over had, die vond het helemaal niks. <laughs> ik kan hem in ieder geval aanraden als je hem nog eens een keer tegenkomt... in een dvd dansen in de dak van Björk schaft die dvd aanbond uh, hij is mooi qua beeld, mooi qua muziek en het uh, verhaal is ook behoorlijk aangrijpend. En verder zal ik er niks over vertellen. Björk dus uit 2000, Van toen werd dat allemaal gemaakt. New World, de titel van het liedje dat je hoorde. Afgelopen vrijdagavond hier in de Radio 1-studio. In Met het Oog op Morgen, het optreden van Cullen Blundstone. En hij zong daar een oud succes. Louder, though they are new, but it's true. They you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. But I can tell you about the way she looked, the way she acts, the color of her hair. Her voice is something cool. En zo klonk Callum Blundstone afgelopen vrijdagavond hier in de Radio 1-studio... want hij was de muzikale gast in Met het oog op morgen. Hij zong daar een nummer waarmee hij in 1964. Een succes had toen hij nog bij de zombies zat. Callum Blundstone in She's Not There. Het opvallende van zijn stem is dat hij nog net zo klinkt als in 1964... Daar zijn artiesten waarbij die stem enige, uh, <laughs> enigszins anders gaat klinken. Denk maar aan een Bob Dylan bijvoorbeeld. Zijn stem is toch in de loop der jaren wezenlijk anders gaan klinken. Maar niet die van Colin Blundstone. Die je dus hier hoorde met She's Not There. Een liedje dat later opgenomen is door de zombies, uh, door Santana in de jaren zeventig. En toen Colin Blundstone dat in de jaren zeventig en tachtig op het toneel zong... toen hoorde hij achteraf van... Goh, wat lukt dat je ook repertoire van Santana zingt? Het kan verkeer inderdaad. dus. she's not there. Dit is een Duitse artiest die je gaat horen. De song heet Kate Moss en het wordt gebracht door de Duitse Maximilian Hekker. Emiliaan Hekker, dat is de naam van de man, de muzikant... die Kambelhuis op de toetsen. En ook verantwoordelijk voor de zang. Hij woont tegenwoordig in Berlijn... maar hij is oorspronkelijk afkomstig uit de omgeving van Baden-Württemberg... die deelstaat. Dus het liedje dat hij bracht, dat heet de Kate Moss. De naam van een fotomodel. En de naam van iemand wordt wel vaker gebruikt... voor de titel van een liedje. Ik laat je twee voorbeelden horen.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 ik zei nee, ik zei nee Abba, wat een misère: Als Marco staat te bleren Of een documentaire Kan dan niemand ons verlossen Van Albert en graag ook van oren, En hoor ze nou eens lissen. Spelletjes en quizzen, een mens kan zich vergissen, maar dit is toch al te leuk, en ongelooflijk. Even niet, maar wel precies hoe het gaat met de Kardashians. Belinda verklapt je de beste roddels. Winston die giegel, Gordon die gorgelt. Fettie en Peruzzi, Patricia Peromo. Carlo in die reden. En Belinda op de borrel. Gerard aan het brabbelen, Paul aan het babbelen. Matthijs vindt het ene, Jan vindt het andere. En dat zal nooit veranderen. Nee, hey! Er is een bal op de tv, alleen een film met dode steen. En wat dacht je van net twee? Op jacht naar een talentje. Nee. Er zit een knop op je tv, die helpt je zo so uit. We're taking <laughs> it down, down, down, I'm gonna get Met een liedje onder de titel Michael Caine. Ik ben afgelopen zaterdag nog, nog op in de HMH in Amsterdam. En daarvoor had je dan Doe samen met Spinvis en rapper C in een nieuwe versie van Doe te vinden op uh, de CD, de Lemon Tapes. En Doe ja, die hebben inmiddels achter de rug dat symphonica. Uh, uh, Rosso, dat concert in Gelre... Doen. Maar is inmiddels al uit op een DVD en op een CD. Dus als je daar nog van wil genieten... dan kan je inderdaad die DVD aanschaffen. Maar ze gaan ook nog het land in doen, Maar. En dat zal dan in januari plaatsvinden. 11 januari in de Rodehal in Kerkrade. En vervolgens gaan ze naar uh, Utrecht, Vredeburg, Leidse Rijn, Enschede. Het muziekcentrum doen ze aan. Antwerpen, het Lotte Arena. En zaterdag 2 februari in Eindhoven in het klokgebouw. Doe maar, dus nog uh, uitgebreid te zien. Her en der in het land en ook in uh, Vlaanderen. Voor degenen die Sinfonica en Rosso hebben gemist. Zo dadelijk, trouwens, dan kun je luisteren naar een cabaretgedeelte van afgelopen zaterdag... uit speakers met Koppen. Maar eerst even een band die komend weekend uitgebreid in Groningen is. De Belgische band Triggerfinger. Die treden overmorgen op in de Oosterpoort in Groningen. En een dag later doen ze dat ook nog eens een keer op kleiner schaal... namelijk in Vera in Groningen. Hier is de opname van Lowlands van afgelopen zomer. One, I fall Oh I ask you Why not the way Be Via het wegens fraude heeft ook Nederland zijn corruptieschandalen. Een paar weken geleden moest gereputeerde Ton Hoijmaaiers voor de rechter verschijnen wegens omkoping, valse ingeschriften, witwassen. En deze week kwam een VVD-wethouder en eerste kamerlid Jos van Rij in opspraak. Maar die verdacht wordt van onder meer ambtelijke corruptie. Wat is er aan de hand? Wie is er nog te vertrouwen? Ik praat hierover met corruptiedeskundige Heijn Tamming. Meneer Tamming, welkom. U bent, als het om corruptie gaat, een hardliner. Nou, ik weet niet precies wat uw bedoeling is met deze opmerking. Uh, maar als dit een compliment is, met als doel mij gunstig te stemmen... dan kan ik deze helaas niet aannemen. Oké. Okay. Ja, ik weiger giften uit principe. Ook al doet dat soms pijn. Pijn? Nou ja, mijn dochter had van de week op mijn verjaardag uh, cupcakejes voor me gebakken. He, ongetwijfeld hartstikke lekker. Maar die heb ik helaas moeten vernietigen. Dat meent u niet? Ja, dat is ook het enige wat ik erover wil zeggen. Zolang het strafrechtelijk onderzoek nog loopt. Strafrechtelijk onderzoek tegen uw dochter? Ja, nogmaals, ik doe daar geen uitspraken over... Ik uh, kan u nog wel vertellen, en daar ben ik erg van geschrokken, dat er in de dagvaarding ook gesproken wordt van beïnvloeding van kleuterlijsters door het toeschuiven van bepaalde geschenken. wat voor geschenken? Een tot paddenstoel getransformeerde closetrol en een aantal wasco-illustraties. Oké, okay, we gaan praten over wethouder van Rij, Roermond. Die zou een vriend van hem, Ricardo Offermans, een vraag hebben gelekt die gesteld zou worden tijdens een sollicitatiegesprek... voor de functie van burgemeester van Roermond. Ja, inderdaad. Daardoor kon Offermans zich beter voorbereiden op de sollicitatie... en had hij een grotere kans op het burgemeesterschap van Roermond. Hmm. En wat was de vraag die hij is gelekt? Wat zijn je hobby's? <lacht> en wat had hij daar voor voordeel bij? Nou ja, dat lijkt mij duidelijk. Offermans had daardoor alle tijd om op de proppen te komen... met een hobby die hem neerzet als een ambitieus iemand vol lef... maar tevens zijn zware intellectuele kant benadrukt. En wat was die hobby? Diepzee lezen. Oké, okay, overigens lijkt de intellectuele kant mij niet zo van belang in Roermond. Punt voor u. Uh, helaas moet ik gaan. Sorry? Ja, ik moet gaan. Ik zit inmiddels twee minuten aan tafel. Als ik hier nog langer blijf zitten, dan zou er een vriendschapsband kunnen ontstaan. Daarmee verlies ik mijn onafhankelijkheid als getuige deskundige. En staat tevens uw integriteit als onafhankelijk journalist op het spel. Dus het spijt mij heel. Nou Jammer, we zijn net begonnen. Uh, u kunt nog even blijven zitten zonder even direct overkomen als vrienden. Nee. Wel, er is één oplossing. En dat is... Nou, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zou u mij met de vlakke hand in het gezicht kunnen slaan. Wat? Ja, de rug van de hand is ook goed als u zich maar rekenschap van geeft dat u voldoende doorzwaait. U bent hartstikke gestoord. U bent een klootzak, een ontzettend grote klootzak zelfs. Wat doet u nou? Nou, dit geeft ons 30 seconden extra. Maar dan moet u me beloven dat u me na afloop geen fles wijn geeft. Beloofd. Oké. Okay. Snel, laatste vraag. Hoi maar, was een VVD'er, Van Rij was een VVD'er. Is het toeval dat beide corruptiezaken te maken hebben met, laten we zeggen, die partij? Absoluut niet. Uh, voor belangenverstrenging heb je vrienden nodig, met geld. Nou, PvdA'ers hebben geen vrienden. Mm -hmm. SP'ers hebben vrienden, maar die hebben geen geld. Mm -hmm. En GroenLinksers hebben vrienden, met geld. Maar als je een GroenLinkser 5 miljoen euro geeft, dan gaat hij niet je belangen behartigen, maar bouwt hij een windmolen op zee. En CDA'ers? Weet ik niet. Die hebben zich tot nu toe aan alle corruptieonderzoeken weten te onttrekken. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Omkoping. Tot slot, meneer Tamming, zit corruptie een beetje in ieder mens? Nou, dat hoop ik niet, maar helaas wel in mijn dochter en dat is al erg genoeg. Ik ga zo naar de rechtbank, want het laatste nieuws is dat ze buutvrij voor de hele pot heeft gezegd in ruil voor een Piet Piraatmok. Nou, veel sterkte. Dank u wel. Zou je me tot slot voor de zekerheid alsnog in mijn gezicht willen slaan als blijk van slechte wil? Ik zou het graag willen, maar ik doe het niet. Nou, dank u wel. Tot ziens. the choose on the feet stop nagging on him all the time Betty je bijgestaan door de Roots in the Middle of the Game. De titel van het nummer. Dat werd verafdegaan door het cabaretfragment van afgelopen zaterdag... uit Spekers met Koppen. En daarvoor hoorde je Triggerfinger met I Will Follow Rivers. De versie zoals ze die afgelopen zomer speelden op Lowlands. En dit wordt Armand met de kick. Tot aan het nieuws met Doral Negens. Want er is niemand. Armand dus. Je met een papiertje in je hand. Dan met een trap de maatschappij in. En dan iedereen het land. Je haar is te lang. En je ogen staan blauw En je rookt veel te veel. Maar als ze kijken ze zo nauw. En weet je veel? Je krijgt een meisje, belooft haar. Eeuwige vrouw, ze komt mee thuisjes ze en dan ze voor. En dan ga je me gauw. gauw tot de 25 euro in je zak, je betaalt je staargeld voor je tent. Dan ben je blut, totaal wat zak. Je eet van vreemden of van vrienden mee, je schat het wel bij elkaar. En als het zou, merk je, nou dan ben je toch nog met een paar. Maar de strijd om zelf een huis je, omdat men dat volstrekt niet duldt. Je bent uiteindelijk zelf de dupe, maar ja, pa, dat kan het zelf, want er is niemand.